1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat de komende jaren meer aandacht besteden... aan oude, onopgeloste misdrijven. Nieuwe DNA-technieken bieden mogelijkheden... om tientallen van die cold cases opnieuw onder de loep te nemen. De komende dag begint het verwantschapsonderzoek... in de zaak van Marianne Vaatstra. Met dit soort onderzoek, dat sinds dit jaar is toegestaan bij strafzaken... kan de politie via het DNA-profiel van familieleden... een dader op het spoor komen... Meer dan 8000 Friese mannen is gevraagd DNA af te staan... in de hoop dat daar op zijn minst een familielid van de dader bij zit. Het OM en het Nederlands Forensisch Instituut... hebben de capaciteit om elk jaar tien van dit soort zaken aan te pakken. Het CDA-bestuur gaat een partijcommissie benoemen... die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week wordt vastgesteld wie er in de commissie gaan zitten... en wat de precieze opdracht wordt. Het CDA ging vorige week van 21 naar 13 zetels. Bij de vorige verkiezingen, toen het CDA van 41 op 21 kwam... stelde het partijbestuur ook een commissie in. Volgens een CDA-woordvoerder staat het bestuur unaniem achter partijleider Buma... en bepaalt hij de koers in de formatie. Een aantal CDA'ers wil dat hun partij nu al laat weten... niet in een nieuw kabinet te gaan zitten, maar dat standpunt is niet overgenomen. In de Duitse stad Viersen, net over de grens bij Venlo... is een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht... Ongeveer 8000 mensen waren geëvacueerd. De bom van 250 kilo werd vanmiddag ontdekt... bij werkzaamheden in de binnenstad van Viersen. Omdat niet kon worden uitgesloten dat de bom zou exploderen... als hij zou worden verplaatst... moest hij zo snel mogelijk gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Ook in Hamburg was een bom van 250 kilo uit de oorlog gevonden. Dat explosief is in de late avond onschadelijk gemaakt. Het weer bewolkt met kansen wat regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Overdag verspreidt over het land buien, maar af en toe breekt ook de zon door. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Het tweede uur van Casa Luna vanavond... Um... Gaat zeker ook in gesprek met mijn gast Floris Visser. Die blijft, want die heeft namelijk... Hoeveel uh, gigabyte muziek heb je nou bij je? Uh, nou, dit, dit, is, dit is dan... Uh, dit, dit, ik mag geen reclame maken, maar een hele dunne laptop. Ja. Um, hier, hier, kan, ja, hier zit 120 gigabyte in. 120? Maar ik heb er thuis nog eentje staan, denk ik, met zo'n dat... 1 terabyte. En dat, die zit ook <laughs> nog vol. <laughs> hoeveel uur hoeveel muziek is dat, Floris? Dit? Dat ik geen idee. Dat zijn... Dat zijn ik kan een jaar, een jaar vol... Honderden luisteren. opera's. En als je daar gaat dat de gemiddelde opera uit drie cd's bestaat... en dat één cd meer dan een uur is bij een opera. Dus ja, ja. en het hangt er vanaf wat het is. Ik bedoel, een, een, een, een Wagner kan vijf uur duren. Ja, maar je bent eigenlijk dus helemaal gek van opera. Ja, ja dat is wel mijn, mijn... een beetje mijn bestaansgrond en, en recht of wat, zo. Wat, wat, wat, wat maakt die liefde zo groot? Wat is Kijk, de, de liefde voor muziek en theater is, is, is bij mij altijd echt enorm geweest. En überhaupt, ik heb, ik heb niet voor niets een, een, een, een soort pleidooien... voor het mysterie gegeven. Dat had ik als klein jongetje al... No? Ja. Ja, dat maakte hem. Hoe klein was je en wat maakte je dan precies mee toen? Nou ja, mijn, mijn, mijn... toen ik een kleuter was, ging ik, zei mijn moeder: wat, Hoe wil je met Sinterklaas? Wil je nog als zwarte Piet? Nee, ik wilde als Sinterklaas een <tie> zwarte Piet. Dat was zijn knecht. Dan wil ik ook wel meteen de baas zijn. En toen werden er ook wel instructies gegeven dat het dan ook echt wel echt moest zijn. Dus mijn moeder ging dan inderdaad van, van rood vloer, een rood fluweel, een mantel maken. Ja. En dan wist ik ook dat er een gouden bieze aan moest. Dus dan moest dat ook weer gekocht worden op de markt. En zo ging dat door tot en met een scepter en een baard en een pruik. En een baard alleen was niet goed genoeg. Hij moest ook wit haar hebben. Ja. Dus. En dan was ik vier en dan ging ik naar de kleuterschool. En dan oh, kwam ik binnen. En dan begon iedereen Sinterklaasje komen binnen met je knecht te zingen <laughs> voor mij. En, en ging ik zijn handjes schudden. En dan zeiden ook echt mijn leeftijdsgenoten dus is de anekdote. Ik kan het mezelf niet meer helemaal herinneren. Maar de anekdote thuis is. Dat ze ook echt zeiden dag sinterklaas want daar ging ik in op, dus dat nam ik heel serieus. Tot, en ik weet nog dat ik halverwege die kring van kleuters was. En dat ik mij opeens realiseerde, wat ben ik aan het doen? En toen opeens kwam, sloeg de angst toe. En toen weet ik dat een heel klein Sinterklaas... opeens huilend door de klas wegrende richting zijn moeder. Mama! En, en zo ging dat. Ja, een tafelkleed, dat werd, dat werd de toga van Julius Caesar. Want dan had ik net weer een boek gelezen over Julius Caesar... Of, dan had ik, had ik al heel jong de Homerus gelezen. En dan ging ik buiten Odysseus spelen. En, en dan moest er op een boom een oog getekend worden. Want dat was dan de cycloop. En ja, over Zorro. Uh, um, um, ik was een groot Zorro-fan. Dus ik, ik, ik had dan... Alles, ja. Maar ook dat, dat zwaard mocht niet van plastic zijn. Dan kwamen we op een markt oh, en, en zo'n zo zo theaterzwaard Het moest wel weer echt worden. Natuurlijk. Ja, nee, het moest wel goed zijn. Het moest wel nee. de kwaliteit <laughs> hebben van een, van een, van een beetje een operahuis, volgens mij. Dus dat, dat zat er al heel jong in. En muziek, ja, ik heb al heel vroeg... gingen we naar algemene muzikale vorming, dat wou ik. En, want ik wilde eerst graag... Ik weet dat ik ooit harp wilde spelen, al heel jong. En nou, ja, dat vond mijn moeder wel heel erg mooi, maar... Ze hadden ook zoiets van, dat gaat nooit gebeuren, die harp in huis. En we hadden thuis een piano staan. En toen wou ik gitaar, maar uiteindelijk ben ik toch maar piano gaan spelen. En dat heb ik negen jaar gedaan. En altijd gezongen en altijd theater. En ook, we hadden een basisschool waar we dan op vrijdag... Het was geen vrije school, maar waar je op vrijdagmiddag... Ja, kreeg je een soort half... Die, die middag, dan mocht je dingen organiseren. Ik ging alle toneelstukken schrijven. En dat was ook altijd een beetje vreemd, want... Ik weet niet of je nog de oude serie uit de jaren zestig van Angelique kent. Ja, ja, ja. De ja, ja, ja. piratenverhalen. De, de piratenverhalen zee, ja. en de barok in ja, Frankrijk. Ja. En, en dat zag ik dan ik bij mijn ja, oma. Half, was, half erotisch. Half natuurlijk. erotisch, maar als klein jongetje, de erotiek, dat, dat deed me helemaal niets. Maar ja. die verhalen waren geweldig. Dus ik had opeens een toneelstuk geschreven als ik acht over Angelique. En dan... Piratenvrouw. Ja, en dan scharrelde ik wat dingen bij elkaar. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, collega's, wat collega's uit de klas. En dan gingen we dat. En dan had ik ook kostuums ja. bij me en hoeden met veren. Want dat had ik dan alweer weer voor mezelf ooit weet, van mijn spaargeld gekocht. Of dat kreeg ik van mijn moeder. Dus ja, dat moest altijd. Het moest Even, altijd theater als en verbeelding hoor, zijn. Als ik je zo hoor. denk ik opeens aan een van de andere gasten van Casaluna: uh, uh, Pierre Odi, de uh, artistiek leider van de Nederlandse opera. Mm -hmm. Eigenlijk de grote operaregisseur van Nederland waarmee ik niemand anders tekort wil doen, maar... Um, jij komt daar vaak ook over de vloer bij de Nederlandse Opera. En die, die, die, die, die zie ik als een soort met zijn operahuizen... die olietanker oh, die, die in het operahuizen is... toch als een soort sprookjesverteller. Hij ja. maakt sprookjes hè, als een soort component... in ons overrationalistische bestaan. Ja. En je had het over het wonder, het mysterie. Eigenlijk ben jij dat dus ook, denk ik. Ja, nee, kijk, uiteindelijk is wat, zoiets. Wat ik, wat ik vind, wat we moeten doen, is verhalen vertellen. Ja. Maar waarom zijn, waarom zijn verhalen zo verschrikkelijk belangrijk? Omdat het ons niet alleen leert over de wereld om ons heen, maar ook dat is dus die, die, die, die kopieer, dat de kopieerelement. Ja. En, en dat we willen groeien en dat heet ambitie, net zoals we willen dat een economie groeit. Dat is gewoon de ambitie in die mens. Ja. Dat is een natuurlijk gegeven. Maar het, waar het om gaat, is wat er in het hoofd zit moet eruit. Daarom tekenen daarom schilderen we, daarom zingen we. Het, gaat over, verwerken. het gaat over het verwerken letterlijk van vaak menselijk leed. Ja. Zie het als therapie. Noem het desnoods therapie. Ja. En een de een june, maakt het en de ander die consumeert het. Ja. Maar dat, we het, dat het een gegeven is... een geestelijke al, huishouding. Ik het ja, zeggen. dat we dat al duizenden jaren nodig hebben. Kinderen spelen. Ja. De spelende mens. We spelen niet alleen maar, alleen maar omdat we het leuk vinden. We hebben het nodig. Het is noodzaak. Als je dus gaat praten over het belang van kunst... of het belang van spelen... of het belang van verhalen vertellen... dat, dat is aangetoond onderhand... dat het, het, het, het, het bepaalt niet alleen... De, de, de gezondheid van de mens, maar ook de identiteit van een mens zelf, een groep, een volk, een land. En ik vind het verbazingwekkend dat in ons eigen kikkerlandje. de, ik zou maar zeggen, de rechtse, chauvinistische groeperingen. die het hardst roepen over eigen identiteit, hmm. eigen volk, eigen land, ik, ik, ik. er het hardste hun best aan doen altijd om hun eigen kunst en cultuur omzeep te helpen... en dus hun eigen identiteit. Ja. Dat Snap, is, een, dat is een, ze iets niet. Dat, daar, nou ja, die, die, die hebben volledig de boot gemist. En daar zit iets heel engs in. Want op dat moment dat je dus het spelelement... en ook het verwerkingselement uit de samenleving gaat halen... dan verzuurt die alleen maar meer. En dan krijgen we nog meer chagrijn... en nog meer hele boze en gefrustreerde mensen... Ja, dat is iets waar misschien sommige mensen dan weer baat bij hebben. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, Oké. Okay. Dus, dus, dus opera. En, en ik dacht, laten we dan ook die, dat tweede uur maar gebruiken... om, um, om, om te kijken of, of jij iets kan overdragen van jouw liefde voor de opera. Want het is toevallig ook een, een ding waar heel veel mensen... een soort huiver bij voelen. Van, is dat verschrikkelijk? Wat is dat nep? Eerlijk gezegd heb ik dat zelf vroeger ook gehad. Toen ik mm -hmm. nog niet naar de opera ging. Mm -hmm. um, dus dat kunnen we doen. Wat ik ook razend interessant vind... is het idee van die Womo-universale. Waar jij uh, voor pleit. En, en, en wat je op een heel klein beetje... toch ook bij, bij de Technische Universiteit in Delft... nu probeert te bewerkstelligen bij studenten... in een of andere technische studie. Toch juist ook met de opera en Carmen in contact te brengen. En misschien zijn er wel mensen, luisteraars... die daar iets over zouden willen vertellen. En dan... He, dan mogen ze dat, kunnen ze bellen met 0800 En dan kan u een bijdrage leveren en kunnen we het daarover doorfilosoferen. Dus dat is misschien wel het mooiste onderwerp. We verdelen de wereld in, in links en rechts, in alpha en beta. En jouw pleidooi is van, nou laat, het nou, laat die twee hersenhelften nou samenvallen... dan krijg je iets veel mooiers. Ben jij zelf zo'n Womo-universale? Nou, ik was, op de, ik, ik was op de middelbare school een redelijke ramp als beta. Um, ik was er wel bang voor. Ja, dat, dat, dat, durf, dat durf ik eerlijk voor uit te komen. Mijn, mijn minpunten op mijn rapport uh, in 4 in, in VWO waren, waren, waren, waren groot... voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Maar, maar dat was niet zozeer omdat ik het niet kon... maar meer omdat ik het niet wilde, omdat ik ook continu geconfronteerd werd daar met docenten die zeiden... maar pas die formule nou toe, dan krijg je het antwoord vanzelf. En dat dan de levensvraag die bij een puber leeft. Maar waarom bestaat die formule dan? De analyse willen maken, het willen begrijpen. Eigenlijk smeken om een bezielde formule. Over het bestaan, je wilde het, het bestaan begrijpen. Het bestaan vergeten. ik bedoel... Het, het, het, het. Ja. Wie ben ik? Wie ben ik en, en, en waarom bestaan die formules? Ja, en dat is dan misschien een vraag die te ver gaat voor een natuur of een les. Maar ja. op het moment dat iemand je daar niet in inspireert. zeker niet bij een, een, een zoekende puber die probeert ook daar weer de wereld te begrijpen, te groeien. Ja. en antwoorden te zoeken. Ja, toen verloren ze mij. En, en, en hoe is dat dan nu? Want nu uh, ben je. Um bezig, hè, ben je begonnen aan een carrière als operaregisseur, mm -hmm. houd je dus als cultural professor eh, aan de universiteit een pleidooi voor de Homo Universale, met als grote voorbeeld Leonardo da Vinci, mm -hmm. die ook een van de eerste operamakers was. Ja, het eerste bekende opera decor wat wij kennen, waar een beschrijving van is, wat we echt gedetailleerd ja. beschreven, is, is van ja, hem het Vinci. Paradijsfeest, heette dat. Maar ja. is dat dan... Niet een gratuït pleidooi, terwijl je eigenlijk toch zelf... ook maar heel eenzijdig nee, want, kijk, ontwikkeld bent. Het, het, het, als je het gaat bijvoorbeeld, als je teken naar de TU kijkt, naar de techniek. Ik was ook dertien en dat ik, kluste ik al als theatertechnicus bij ja. in theaters. Omdat ik, ja, ik kon toen nog... Ik wilde geen krantenwijk lopen of ik, ik, ik vertikte het om in, in, in de HEMA te gaan werken. Ik wilde altijd theater maken. Mijn leven was theater. Mijn leven was die illusie en die magie. En uh, zeker na, na dat... Naast dat bestaan op een middelbare school waar ik redelijk hard voor mezelf was. Was je, was je hard voor jezelf? Ja. ja, ik denk dat ik nog steeds ben. Ik denk dat de grootste vijand van mij ben ik. Ja, ik <laughs> ja, denk het wel. Ik denk in de, in de, in de ambitie en in de, de, de, het veel eisende. Wat en eis je dan van jezelf? Perfectie. Die bestaat niet. Nee. Menselijke perfectie bestaat niet. Nee, nee, juist Zondin. niet. Ja. Maar het, het, het, en dat gaat dan ook over esthetiek, schoonheid... en tegelijkertijd ook langzamerhand kom je erachter... dat juist ook de lelijkheid prachtig kan zijn in de kunst. Um, maar ja, ik, ik, ik, ik vind eigenlijk dat het grootste probleem... de grootste vijand van, van de schoonheid of de kunst zelf... is niet de lelijkheid of de wanprestatie... maar is meer de middelmatigheid... Hmm. Het genoegen nemen met een zeven. En dat, dat en dat haat je. En dat haat hij als puberal eigenlijk. Dat haat ik als puberal, ja. Ja, en. en maar goed, ja, omdat. Om om, voor mij was dus dat spelelement van het theater zo belangrijk. Om inderdaad. dat, dat die, Eigenlijk de harde werkelijkheid. noem het desnoods, te ontvluchten. Ja. En dan ging ik ook als technicus al bijwerken in theaters. Ik kon wel lichtcomputers voor, theater, voor theaters programmeren. Ik denk dat heel veel technici tegenwoordig mij af en toe nog steeds haten. Want op het moment dat ik aan het regisseren ben... ze kunnen bij vrij veel regisseurs ermee wegkomen... door te zeggen dat iets niet kan... omdat het een technisch probleem is of dat het niet zou kunnen. Alleen dan ga ik achter een computer zitten of bekijk ik tekeningen... en dan roep ik je wel, als je dat zo doet... vroeger deden wij dat zo. Ja, dat, dat, is, dat is niet ja. de bedoeling. Maar dat dus... Ja, die kant is er wel. Er is wel een beta-kant. Alleen ja, die is op het moment dat die bezield moest worden... minder bezield. Ja. Maar ben je dat dan nu nog... Want als opera-regisseur... moet je dan ook heel veel verschillende um, competenties hebben... om een modern um, human resource... Ja, kijk, nou, ik <lacht> zou... Ik, nee, nee, ik, ik, zou ik ben geneigd om te zeggen ja, want het is een gezamtkunstwerk, Het is het totale kunstwerk. Um, alles komt daar samen. Alle kunstdisciplines, beeldende kunst, uh, acteren, zang, muziek, dans vaak ook. Um, daarnaast komen natuurlijk dan ook nog eens een keer de wetenschap en de techniek om de hoek kijken, die er absoluut een component bij zijn, ja, dan functioneert het niet. Um, alleen ik zou ook collega's kunnen beledigen die juist waanzinnige spelregisseurs zijn en niets van muziek weten, maar wel mooie opera's kunnen maken. Dus als ik nu zou zeggen, ja, dat moet. Dat zou ik bijna een, een te hermetische stelling vinden. Um, ik vind voor mezelf dat het nodig is. Dat is de eis die ik bij mezelf neerleg. Dat is onderdeel van die perfectie. Hm. Ik wil veel afweten van het maken van kostuums en hoe ze in elkaar zitten. Ik wil het productieproces kennen, omdat ik dan ook weer weet... wat ik kan vragen en kan eisen. Ik wil weten wanneer ik met mijn vuist op tafel kan slaan... en tegen iemand kan zeggen, dit is niet goed genoeg. Dit is niet wat ik wil... Maar als ik dat doe op het moment en daardoor iemand zegt... Ja, maar dat gaat niet anders, dat kan ja. niet, wat jij wil bestaat niet... dan moet ik ook reëel kunnen zijn. Want anders trap je op zielen van mensen... en schoffeer je mensen in je team en, in, en in, je, in je bedrijf. Want daar ben je ook verantwoordelijk voor. Het moet wel... de menselijke maat is voor mij ook belangrijk. Ja. Als jij... Als jij um, zo de, de grootste vijand van jezelf bent... Hoe ben je dan voor zangers die jij moet instrueren... die je moet coachen of regisseren? Hoe, hoe, hoe? Ben je ook lastig voor andere mensen? Ja, denk het wel. En dat mag je ook zijn. Um, dat moet jij ook zijn. Nou, tot je? waar is het productief. Dat is de vraag die je altijd moet blijven stellen. Ik bedoel, dus moet je iemand zo klem zetten in een regieproces... dat ze uiteindelijk niet meer functioneren? Dat, sommige dat, mensen, heb wel, dat heb je al gedaan. Sommige mensen bloeien op. Alleen dat is een gevaarlijk spel. Dat is een evenwichtspel. Ja. Hoe ver kan je gaan... Ja. Hoe ver ga jij? Dat hangt heel erg van de mensen af die daar voor mij op de vloer staan. Zie ja. jij het altijd? Of maak je dan ook daar fouten? Ik heb wel eens fouten gemaakt, maar ik durf wel te zeggen dat ik wel een score van boven de 90% heb. Oké. Okay. <laughs> dat is wel heel hoog. Ja, nee maar, ik denk, ja maar ik, nee, maar ik denk dat het moet. Ik denk dat als je dat als regisseur een lagere score hebt, dat het betekent dus dat je van 20% van de mensen met wie je werkt, dat je die eigenlijk ja. kapot hebt gemaakt door je eigen ja. incompetentie. Ja. Dat gaat niet. Je moet soms mensen... Soms moet je, geef je input in, als regisseur... en krijg je niet meteen op die vloer wat je, waar je om hebt gevraagd. Nou, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat gebeurt heel vaak. Dan kan je denken, ik laat het nu los... en volgende week doen we die scène weer. Kijken of er dan wat terugkomt. Maar soms voel je ook gewoon dat iemand het niet kan. Dat iemand bijvoorbeeld niet een, een, een, een begenadigd natuurlijk acteur is. Dat hij weinig natuurlijke impulsen heeft. Of, en dat komt vaak omdat er heel veel angst is of heel veel niet-weten... Ook omdat veel mensen het resultaat willen acteren... in plaats van de weg van het personage willen bewandelen. Nou ja, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, hij kan het niet. Of je kan, wat ik dan noem, aan de ene kant... bijna een soort choreografie met ze gaan maken... waarin dus zelfs de blikrichtingen, de momenten van kijken... de momenten van denken, dat je die benoemt, in de partituur. Je moet ze regisseren als bijna als dansers, op de partituur. Nieuwe regels stellen. Ze dingen laten zien. Veel meer op de vloer dan een toneelregisseur ze doen. Ik, ik sta de meer dan de helft van de tijd zelf ook op de vloer. Dat is in het toneel in Nederland bijna een faux pas. Bij de opera gaat het niet anders. Het is echt een ander metier. Hm. Wat, wat, wat vind jij het mooiste van je métier? misschien heel raar wat ik nu ga zeggen. Ik denk ook mensen die mij kennen dat ze het niet verwachten. Maar ik denk dat het de muziek zelf is. Hm. Ondanks dat ik er vaak mee worstel. Dat ik beelden probeer te maken die er tegenin gaan. Of acties die er niet op de muziek zijn. Het aller, aller, allermooiste. De meest tot je hart sprekende, de meest tot je onderbuik sprekende kunstvorm is de muziek. Die komt binnen bij je op een manier... Ik kan nog steeds huilen om muziek. Ik kan huilen nog steeds zodra ik de, de, de, de, de, de mars van de graalridders uit Parsifal hoor. Heb je die je? Ja. Dat is, dat is, kan je die dat is, Het is nogal heftig hoor. Ja, wat kan mij dat voor, spelen. Um, het is pas tien voor half twee. Um, no. Even kijken hoor. gaat hij die, gaat die, die hele smalle laptop. Dan moet je hem eigenlijk oppakken. Het is van ja. de uh, uh, Metropolitan Opera met James Levine. Op oh, ja, oh ja, nu je het zegt. Ik heb helemaal vergeten te zeggen. We hebben acht minuten naar de finale van Carmen geluisterd... in een versie van dirigent George Zolti. Ja. Met welk orkest? De uh, London Philharmonic. London Philharmonic Orchestra... Uh, met de zangers... Uh, Tatiana uh, Trojanos... en uh, Placi, uh, Placido Domingo. Domingo. Als uh, ja. José. Goed, dat, moest ik, dat is natuurlijk veel te laat. Dat is een half uur na, een uur na dan, dat het gebeurt. Dus kondig ik de muziek af. Maar dat komt omdat ik gewoon even... Dus voor mij, die Carmen opname is voor mij... de, absoluut, de, de mooiste opname. Van Parsifal weet ik het niet. Ik denk niet dat dit, dit hem is. Maar goed, dit is dat maar eentje die ik pak. Want ik heb dus ook... Zo praten muziekliefhebben. Voor de mensen die niet van klassieke muziek houden... of althans niet gewend zijn. Zo praten... Uh, klassieke muziekliefhebbers over muziek. De, de opera-nerds, zou gaat zeggen. Het, nou, niet ja. alleen opera-nerds, maar <laughs> dat gaat ook over... Uh, ik ben toevallig een presentator die ook op Radio 4... wel eens iets laat horen, dus ik weet hoe dat werkt. Dan ga, heb je het niet alleen over de muziek... maar dan heb je het ook over de uitvoering. Wat is nou de mooiste uitvoering? Maar dan, moet je wel, dan ben je wel doorgedrongen tot het uh, Walhalla... Um, maar dat hoeven we op Radio 1 hoeven we dat niet te doen, Floris, volgens mij. Je nee, nee. laat iets horen van Parsifal, omdat dat iets is wat je dan je ziel beroert. Of je, van je sokken blaast. Komt-ie. Um, fragment uit Parsifal van Wagner. We hebben een overgang gemaakt, maar nog steeds binnen de, het kader van de 19e eeuw... van Carmen en naar Parsifal en Wagner. Floris Visser, opera-regisseur. Wat gebeurt hier? Ja, hier komt, hier komt het leger van de graalridders... komen uh, uh, in de heilige week, de week van Goede Vrijdag... komen die um, um, eisen dat ze nu eindelijk de graal weer kunnen zien. Want het gaat over een maatschappij die sterft omdat ook bij hun het mysterie eigenlijk verdwenen is. Dat is, Dat is wel grappig ook. genoeg een enorme me bedenk Maar ja. nu best een mooie metafoor voor vanavond. Maar, um, maar deze muziek is is is. Het was afgelopen seizoen het eind met het Koninklijk Concertgebouworkest, de de Holland Festival voorstelling bij de Nederlandse Opera en ik weet dat ik die muziek opeens. Je hoort hem zelden live. En dat op zo'n wereldniveau. Ik bedoel, de Nederlandse opera is natuurlijk een top 10-huis binnen ja. deze wereld. Binnen Europa minstens. Um, dan heb je het Koninklijk Concertgebouworkest. Wat op muzikaal gebied natuurlijk een van onze beste exportproducten is over de hele wereld. En als dat dan samenkomt. En zoveel perfectie en zoveel mooi. Maar ik hing over het, over het balkon. Het eerste balkon weet ik nog. En dat ik. Die muziek zwelde aan. En ik. Ik had echt ook een fysieke ervaring. Het is niet alleen maar een... een... Ik hou heel erg van kunstnamen die bij mij eerst door mijn hoofd gaat. Die ik intelligent vind en daarna mij ontroert. Er mm -hmm. zijn mensen die eerst gewoon meteen... Zoals in Amsterdam, ik wil gewoon... Ik moet gewoon in snikken zitten van van ze is ben ik ontroerd. Ik vind het prettig als het ook via het hoofd ja. werkt. En dan naar het hart. Maar dit werkte andersom. Dit, dit werkte vanuit een soort letterlijk een fysiek... Een lichaam wat mijn ingewanden deden pijn. En toen heb ik gehuild. Ja, en dat, dat, dat is wat, wat niet alleen deze muziek kan hoor. Er zit veel meer muziek die dat kan, maar dat is wat opera kan. Waarom huil je dan? W Omdat dat gaat over, aan de ene kant over lijden. Opeens voel je pijn en je pijn. Pijn van? Mens zijn. Ben, ja, mens zijn. Leven zijn. Levend zijn. En alle, uh, ja, ik zou maar zeggen, alle stront die daarbij hoort, die daar met je meekomt. Alles wat snijdt, alles wat, wat, wat afgesneden is in het verleden. Um, um, alles wat zeurt. Maar tegelijkertijd ook daarin een soort verlossing. Uiteindelijk is de, is de... Ik denk niet dat een verhaal goed moet aflopen om te kunnen zuiveren. Ja. Ik denk dat een verhaal wat we vertellen waar moet zijn... ook als het duister en donker is en rot en rauw. Maar dat het wel... Het moet waar zijn. En dit is... Ja, als, als, je, als, als, als dit je niks doet... Ja. ja, dan weet ik niet zo goed wat wel. Ik <laughs> ben je verloren. Ja. Nee, nee, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar iedereen heeft zijn eigen manieren. Maar, maar dat is wel fascinerend. Aan de ene kant moet het dus... Bedoel, dat, dat, daar hebben we het dan nu over. Dat aspect hebben. Um, Pijn doen. En tegelijkertijd het vermogen hebben om je eruit op te tillen. Of is het zo dat het simpel... Net als bij Carmen. Ja. Waar die jonge José... nou, Het gaat over de roes, het gaat over de extase waar je, je in belandt. Zie je het als een hele duistere dronkenschap. Je kan een vrolijke dronkenschap hebben... waarin je met z'n allen verdrinkt. Ja. En de volgende ochtend wakker wordt. En je denkt, was dit nou een illusie of was dit echt waar? Nee, de hoofdpijn is echt. <laughs> of... Het kan ook heel duister zijn... Beide is een waardevolle ervaring. Nou. Het, is, het is een beetje wat Nietzsche noemde. Het ene is die Dionysos en het andere is Apollo. Um, het is wat ik zei, de ene is een fysieke pijnlijke ervaring... wat ik bij Wagner heb, terwijl als ik bij een componist... als Mozart of Handel luister, dan is dat voor mij veel meer... Een, in, eerste, in eerste instantie een intelligente ervaring... Oh ja. Maar goed, wat en dan dat, gaat het naar het hart. Maar dat dat voel ik, ik me af. want kijk, Je kunt het natuurlijk hebben over... De, eh, over die, dat die in die kunst iets uitgezweet wordt van de pijn van het mens zijn. Dat is dan de ene kant. Maar je bent ook als kunstenaar volgens mij vaak een dromenbouwer. Eh, eh, misschien zijn kunstenaars wel mensen... die werkelijk nog een visioen hebben van een beter leven. Van een volledig mens zijn. Nou, in ieder geval nog de, de, de, de hoogmoed hebben... om een wereld te willen creëren. Maar vind je dat dus ook... Ben jij, ben jij, heb jij dat ook? ja. Ja, ik wil wel. Aan de ene kant wil ik de, de wereld laten zien. in al haar pijn zoals die is. Maar ik kantel hem natuurlijk ook. Ik speel daarmee. Want dat kan je als kind tenslotte? Nou ja, als kind. En als het innerlijke kind in mij is, is, is, is, is tamelijk groot. Mm. Um, alleen op naarmate je ouder wordt. is het niet alleen maar spel meer. Wordt het ook een intellectueel spel. Ja. Dus dan wordt het, het. het wordt rijker, het wordt groter, het wordt. We zijn er ook componisten waar je dat bij hebt? Naar Waakner. Moet je dan iets van Mozart of, of Handel laten horen om, om die kant? Um, licht, denk ik dan. Lichter, ja. Nou, nou ja, niet lichter, maar licht. Licht, ja, lichter. En eh, hoef, dat is ingewikkeld, want ik ben zelf nogal... Ik stief te kijken hoor. De zit uh, ja, ik, ik hou ja. erg van de duistere kant. Ja, maar um, je houdt ook heel erg van Handel. Ik hou heel erg van Hendel, maar... Dat is een componist die dan... Ja, maar dan bijvoorbeeld wel dus een beetje een treurige aria. Um, ja. Maar misschien... Nou, nee, laten, we even iets laten we eens even iets lichts zoeken. Hey, ogenblik, ogenblik even zoeken, dan moeten we ah, naar... Want ik, ik ben natuurlijk aan het aftasten hoe universale jij bent. Dat begrijp je wel, Ja, ik voel het helemaal. Um, eens kijken, dan kunnen we naar Orlando toe. Um... Ik, ik weet, jij bent een groot Hendel-fan. Je hebt hem um, gespeeld, je hebt een, een voorstelling gemaakt... toen je afstudeerde, waarbij je de uh, hendel speelde. Ja, dat, dat, was, een, dat vond ik... Je hebt er een rol van gemaakt. Erg fijn. Um, God, ja, hier. Uh, non Fugia uit Orlando. Dat, was, dat die was trouwens ook vorig seizoen live in Brussel. ben ik heen geweest. Uh, was René Jacobs, een beroemde opera dirigent, barok dirigent, die stond erop. En dat was voor mij, die aria was zo ongelooflijk mooi, met twee horens die tegen elkaar inspelen... dan met een countertenor, dus een man die in zijn falsetstem zingt. En, nou ja, goed, luister maar even. Ja. Dat is goed. Dat is iets anders dan Wagner. Ja, niet dat ik daar bezwaar tegen heb, maar dat, dan nou, heb je die twee verschillende... Nee, polen. En dat het allebei waar is. Nee, maar ik had namelijk al China voor me, hoor, maar dat is heel treurig. Dus ik dacht, laat ik nu ook maar eens even nee, dat... gaan naar Orlando schaken. Nee, is goed. Oké. Okay. moment uit dat oeuvre, dat universum van Hendel. Grote operacomponist. Um, die echt niet alleen de Messiah heeft geschreven. Uh, uh, nu ben ik even kwijt of je de zanger ook genoemd hebt. Uh, ja, De dit, dit, dit, dit waren onder andere Rosemary Joshua, Patricia Barden en uh, William uh, Christie ja. met uh, okay. Les Floris. Uh. Oké, okay, precies. Nou, uh, is dat in ieder geval ge dat genoemd, ja. <laughs> ja. <laughs> um, Ook dit maakt je gelukkig. Ja. ja, ook omdat ik er gewoon een hele goede live herinnering aan heb. Ja, dat precies. is voor mij ook natuurlijk ja. er altijd wel aan verbonden. Ja. Um, um, kijk, een opname, de eerste keer dat je hem opzet en die is echt waanzinnig, dan, dan, dan sta ik in de fik. Ja. Ik weet nog steeds precies hoe het was de eerste keer dat ik Beethoven 7 hoorde van Carlos Kleiber, de grootste dirigent die ooit heeft geleefd wat mij betreft. Ik danste door de kamer, ik stond te koken en ik stond te dansen achter het aanrecht. Ik um, bedoel, um, um, de uien flikkerden letterlijk van de plank over de grond. Um, <lacht> en mijn toenmalige vriendin die zei: Wat doe jij nou? Ik zeg: Dit is waanzinnig. En, um, en hierbij weet ik nog dat ze, dit, dit, was, dit was denk ik de tweede of de derde aria. Uh, afgelopen seizoen in Brussel. Met René Jacobs op de bok. Ook toevallig in de regie van Pierre odie Bedenk ik me nu opeens. En ik was daar met een, met een goede vriend van mij. Uh, Klaus Bertjes, dramaturg bij de Nederlandse opera. En op het moment dat die horens begonnen te spelen... en die perfecte mix tussen stem en, en die twee... ja, eigenlijk zijn het ook twee solisten, die horens in dat orkest. En dat mengde zo mooi... dat we allebei op dat moment even zo ons been bewogen... en de knieën tegen elkaar aandrukten... en dat we allebei zeiden, wat is dit mooi. Dus het was zelfs even een connectie tussen twee mensen... bijna ook weer een fysieke connectie... omdat we allebei op hetzelfde moment dachten, dit is zo goed. En ook daar weer had ik dat niet... Tranen met duiten, maar van die natte walletjes in mijn ogen. En ik dacht van, ja, dit ja. is gewoon... Dit is perfectie. Maar het doet ook pijn, gek genoeg. Nou ja. Het het heeft ook die die horen heeft ook voor mij altijd net zoals een cello dat kan hebben. Iets ongelooflijk melancholisch. Nou ja. en, en melancholie is misschien wel de mooiste emotie die er is. Is dat zo? Ja, omdat het de absolute balans is weer tussen... He, Apollo en Dionysos, zoals Nietzsche zou zeggen... tussen de reden en de roes... maar ook tussen de duisternis en het licht... tussen de, het verdriet en ook wel weer de oplossing. Het is, het is bijna het gevoel van nummik, het Pas van Jacques Brel. Die heeft dat ook. Dat, is natuurlijk, dat gaat niet over verdriet, dat gaat over melancholie. Het moment namelijk dat hij zegt... Hij, er is namelijk nog een kans dat ze wel blijft bij nummikietepa. GELACH <tot> En daarom zegt hij uiteindelijk l'ombre de tonombre, l'ombre de tamin, l'ombre de tonchin. Dus de, de schaduw van jouw schaduw, de schaduw van je hand, de schaduw van de hond. Als ik maar mag blijven. Ja. Maak van mij wat je wilt. Ja, ik is... wil ook je schaduw zijn. Dat is José aan het eind van zijn verhaal met uh, nog, steeds, nog steeds niet... Ja, alleen, alleen, alleen willen, dat is voor ons niet... een andere ervaring... want nee. wij, kijk bij Jacques Brel krijgen we nog mee dat het zou kunnen dat, dat, dat ze blijft. Ja. Daar dus heeft ze al dietje. heel duidelijk <laughs> gezegd... Ja. Okay. Non, je ne t'aime plus. Nee, ik hou niet nee. meer van je. Alleen hij wil het niet horen. Hij wil niet aan die rouw, want hij blijft hoop houden. Hm. Even over een andere boeg. Ik weet eigenlijk niet waarom. <laughs> het is nu bijna tien over half twee. Um, u luistert naar de NCV met Luna op Radio 1. We hebben jou iets beter leren kennen. Floris Visser. Um, als bevlogen operaregisseur. En dan die, die dus ook al, uh, zijn kansen krijgt, links en rechts. Is het makkelijk om carrière te maken als operaregisseur? Nee. Nee, dat is, dat is heel moeilijk en heel zwaar. Hoe, hoe doe jij dat precies? Wat is er zo zwaar aan? En... Kijk, ik, ik, zou, ik, zou, ik zou liegen als ik zou, niet zou zeggen dat ik, dat ik bevoorrecht ben. Want? Nou ja, het, het, het, het, het, het, het was al heel jong dat ik mijn eerste opera in handen kreeg... en mocht gaan regisseren. Ik heb mogen assisteren met de Groten der Aarde. Ik heb, eh, waaronder Willy Dekker, een van de grootste regisseurs... of misschien, ja... Een van de grootste regisseurs die nu nog leven. Dus ik heb echt van hem mogen leren. Ik, ik heb ongelooflijk. En dat is ook gewoon hard werken. Het, het, het, het, het, hè, en Toneelacademie Maastricht. En Kole Conservatorium. Ik heb heel veel geïnvesteerd. En ik, maar ik heb ook heel veel kansen gekregen. Ik heb, de, ik heb de juiste mensen ontmoet. die voor mij een soort mentorfunctie hebben vervuld. en nog steeds vervullen. Um, het feit dat, dat, dat een van mijn beste vrienden de dramaturg van de Nederlandse opera is... het feit dat een van mijn beste vrienden, die mij zeer naast staat... Um, um, de artistiek directeur van de, de, de Dutch National Opera Academy... van de opera-academie van Nederland is... Dat zijn, en dat zijn allemaal relaties die zijn ontstaan in het werk... omdat we één grote passie delen... maar ook nog waarschijnlijk een privé of een karakter delen... die goed bij elkaar aansluit... Ja. Al mijn goede vrienden komen praktisch allemaal. Ik zou mensen vergeten als, dat, als, als ik nu zou zeggen allemaal, maar komen vanuit dat vak. Omdat. Dus je hele leven gaat daar ja, ik, over. Ja, en... dat, dat, dat, dat iemand vroeg mij dat dat, dat vrijdagavond naar de intrededen: van, van hoe erg identificeer jij je met het regisseur? Zei ik nou ja, ik ben die regisseur. Ja. Dus ik identificeer me daar niet mee, ik ben dat. Het ja, is jouw leven. Alles. Ja, als, dat, als ik dat niet zou hebben, dan zou ik niet weten wat dan wel. Ja. En ik heb natuurlijk ook momenten gehad dat je inderdaad geen cent te maken hebt. En dat je uh, uh, um, uh, ja, bijbaantjes moet gaan nemen, bij moet klussen... je een slag in de rondte moet werken om weer een nieuwe ingang te vinden... om te werken. En op, ja, op een gegeven moment bouw je een naam op... en zijn, er, ja, zijn de recensies goed, zijn de vakgenoten tevreden... Uh, en dan, dan begint het te groeien. Begint het, zit je daar nu inmiddels al? Ben jij ik zit nog niet waar ik wil zitten. Nog lang niet. Waar zou nee. je willen zitten? Hmm. <laughs> maar waarom ja, lach je daar? Nee, dat, dat dat nou, ik vind het ja, een hele gevaarlijke. Mensen vragen mij dat heel vaak. En dat vind ik bijna net zoiets als ik politici in Den Haag. Dat gaat nu de komende week ook weer komen. Hè? Als de ministersposten <laughs> verdeeld <laughs> moeten worden. Daar moet je niet over praten. Op <laughs> het moment dat jij zegt... He? Oh, maar dan begin je het spel behoorlijk te begrijpen, hoor. Ja. Als je dit zegt. Nee, dan ik begrijp dan, het spel dan... ook wel. <laughs> ja. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik, ik, ik, nee, ik, ik doe daar... Maar goed, jij, ja, mag. Het, het, het, ja, het, het, klinkt... het hoeft nu niet. Ik wil eerst nu nog een lange tijd freelance en zoveel mogelijk ja. letterlijk over de. Kijk, opera is een internationaal product. Ja. Het is niet gebonden aan taal, toneel vaak wel. Als je een Nederlands toneelstuk regisseert, ja, dan regisseert... dan kan je misschien naar België ermee, maar dan houdt het op. Of je moet het gaan vertalen of met boventiteling gaan spelen op festivals. Maar het is een veel beperktere markt. Opera gaat ook veel meer geld in om. Ja. Omdat het een internationaal, niet zozeer in Nederland... maar zodra je over de grens komt... zeker in Duitsland, iedere stad heeft zijn operahuis. Want daar leeft het. En daar is ook een, een, een, een, een, een groter onderwijs ook al vanaf jongs af aan over muziek, opera en toneel. Klaar. Mensen lezen daar hun Goethe nog. Dat weten ze ook. Ik zat ooit in de trein in Duitsland met, mijn, uh, met een partituur op schoot... omdat ik zat te werken aan een opera. Ik zat gewoon te studeren voor mezelf... En opeens vraagt een vrouw uh, Davigin net wat vragen. En die vraagt dus aan mij, werkt u in de opera? Ik zeg, ja, oh, wat doet u dan? Ik zeg bij maar, regisseur, oh, nou geweldig, bent u dan? Nou, ik de partituur zien, nou, kenden ze ook meteen. Wauw, Clemenza, die Tito van Mozart, ja, ja, want ik weet nog daar en daar. En ik heb daar en daar een keer een Tito. En ik heb daar en daar een keer een Tito gezien. Dat is gewoon een vrouw die je spreekt in de trein. Probeer dat maar eens tegen te komen in Nederland. Dus ja, dat snap je? Het is een, alleen om aan te geven dat het daar veel meer leeft. Ja. Dus die markt is enorm en internationaal en, en, en, en die wil je bestormen. Het is ook een olietanker, zo'n opera. Ja, dus dan is je. Ja, ik begon ermee je leeftijdprijs te geven. Ik weet niet hoe erg je dat vindt. Nee, ja, redelijk, redelijk rampzalig. Ja, maar precies, goed, het 9, is jaar. Het draag je dat als een last, dat je nog vrij jong bent? Ik heb het lang als een last gedragen. Ik begin het ja. nu langzamerhand, langzamerhand los te laten. Dus, het, het, het is net op Radio 1 gezegd namelijk. Maar um... nee, draag ik dat als een last? Ik heb het nou ja, lang als een last gedragen. Om, nou, er is letterlijk mij een keer een regie ontnomen... omdat toen ze erachter kwamen, toen mijn paspoort werd opgestuurd... voor het contract, dat ze zeiden dat is te jong. Dat bedoel ik. Dus... En maar de vraag Toen is, heb ik het heel lang bewust geheim gehouden. Ja. En nu vind ik dat ik weer wederom genoeg gedaan heb. Take ja. it or leave it. Ja. Maar dat is natuurlijk waar het om gaat. Wanneer krijg je de kans om een echte grote tanker eh, te besturen? Hoe, hoe krijg je als talent ooit... Want je leert het alleen maar door het een keer te doen. Maar zolang je het nooit gedaan hebt, weten mensen niet of je het... Kan, aan kan, dus nee, daar zit een moet, soort... Dat is letterlijk wat ik zei, de juiste mentoren tegenkomen... en dat die op een gegeven moment zien... In, bijvoorbeeld in het feit dat je ze assisteert... Ja. of het feit dat je met ze praat, dat ze opeens zien... ja, maar dit is, dit is niet gewoon, dit is niet normaal. Deze ja. gozer klopt niet en dat is goed. Ja. <laughs> en, en dat ze op een gegeven moment de telefoon durven te pakken... en zeggen, weet je wat jij volgend seizoen gaat doen? Ik ga hem niet zelf regisseren, jij gaat dat doen. Hm. Alsjeblieft. Wat, wat, ik, ik, ik had al uh, kleine zaalopera's gedaan. Um, waaronder hè, La Voie Humain van uh, Poulenc. En vlak daarvoor zelfs al... werd ik gebeld door Michael Chance. Die was uh, artistiek leider van het Händel Festival. En die zei... Uh, I think it's time for your debut in the big hall. Hm. Hallo. Ik zei, hè? Ik zeg, hoe kom je, want hij is countertenor, hij is zanger een, een wereldberoemde zanger natuurlijk. Ik zeg, oké, okay. uh, yes, I will coach the singers, and you will do Agrippina. En zo is dat gebeurd. En waar dat dan vandaan komt, of iemand het hem heeft ingefluisterd, of dat hij zelf ooit in zijn gesprekken met mij buiten op het koninklijke conservatorium ooit dacht, ja, dat... dat Contacten leggen dus het is een heel vies woord voor heel ja. veel kunstenaars. Maar ik, zeker in de opera, je ontkomt er niet aan. Ja. Netwerken, netwerken, netwerken. Ja. Ja. ja, dat is het allerbelangrijkste. Bedoel, het, het moment dat je iets wilt doen in de opera... maar je gaat niet naar iedere première van de Nederlandse opera... dan kan je het in dit land tamelijk op, op je buik schrijven. Ja. Niet gaan is geen optie. Wil je de beste worden, gaat het niet alleen maar of jij het grootste talent hebt. Je moet ook een paar andere talenten hebben. Je moet het weten van techniek, je moet het weten van vormgeving. Je moet en, en, en, en, en. Womo, universale. Ja. Um, creativiteit kwam nog ter sprake afgelopen vrijdagavond. Mm -hmm. Bij die binnenkomstreden. Uh, maar zullen we nog even... Wat, muziek? Niet alleen, ook, heb je ook instrumentale muziek bij je eigenlijk? Ja, heel veel. Want... Ja, zegt dan, hé, je bent het gaat nu om het verhaal. Dus, maar, maar tegelijkertijd is die, juist de muziek wat je tot in je ziel raakt. Ja, maar voor mij roept muziek altijd beelden op. Het vertelt altijd een verhaal. Het, het, het, ik kan niet naar muziek luisteren en niet beelden krijgen. Ja. Dat lukt mij niet. Je ziet, wat zie je dan? Als je, wat, wat ga je nou laten... zien? eens iets horen. Uh, uh, letterlijk... Wat je mooi vindt Concrete... Maar dan moet ik een beetje middenin beginnen. Want het is nogal een Maakt lange niet symfonie. Ja? We hebben uh, nog twaalf uh, minuten. Even kijken. Um, um, dan ga ik even skippen. Dat is heel vervelend. Um, nou, weet je, ik, ik, ik, ik zet hem gewoon aan. Nog <laughs> een blik. Sorry hoor. Hier, Het komt allemaal op, uit de laptop die Floris Visser... Twijfel, maar... twijfel, twijfel, twijfel. Ja. Um, name Beethoven. Name? Beethoven, Be Beethoven, ja, Beethoven stoere ja. ja. Tussen tuss tuss tuss Mozart en alles wat erna komt. ehm <laughs> um, um, ja, Mozart is het eigenlijk het genie. Maar goed, Mozart kende de mensen. Maar. He, symfonie nummer 7, dat is waar ik op in de ja. dansen. En die even. Uh, die met uh, Carlos Kleiber als dirigent. Ja, dat is de Carlos Kleiber. Nee? Dit, dit, dit vertelt voor mij. het kan een verhaal van, van, van natuur. Het kan bijna filmmuziek zijn. Je zou hier door de Alpen kunnen gaan met een helikoptershot. Dus kijk. Ik denk ook heel vaak als filmregisseur. Wat voor beelden zie ik? Wil ik hier overheen plakken? Um, maar het is ook het verhaal van de Franse revolutie. Maar ook het verhaal uiteindelijk van absolute levensvreugde. Nee. Het is een volk wat nog niet helemaal durft. Gaan we met z'n allen? Twijfel, twijfel. Ja. Ja. Het zijn allemaal zinnen. Nou. Het zijn al, ja, allemaal zinnen. In een het is, het is, het is, het is, het is ja. één grote structuur. Ja. En dus dat vertelt een verhaal. Ik krijg meer beelden soms bij muziek dan bij tekst. Tekst verklaart mij de logica van het personage en zijn inhoud. De muziek geeft mij het beeld. Nou, beeld ga je werken hè, met studenten in, uh, in Delft gaan uh, ontwerpen maken voor de verschillende actes van Carmen, En dat is eigenlijk een proces waarbij ze mogen falen... hoewel je dat verschrikkelijk vindt. Ja, maar ik heb ze wel gezegd dat ze moeten doen. Als je het niet durft, dan ga je het proces namelijk niet aan. Het zijn, die, het zijn net als die conservatoriumstudenten van mij... die dan, vandaag heb ik ze weer lesgegeven... dan durven ze niet ja. te gaan soms. Ik zeg, als je nu nog bang bent... Dan komt het nooit goed. Ik zeg, dan kan je net zo goed weggaan van dit instituut. Want je zou het nooit doen. En eigenlijk raken we daar. We hebben het hier over de, de muziek van Beethoven. die iets vertelt over de moed van een volk. om, ja. om zich vrij te maken. Ja, zo zodra ik, zodra ik, zodra ik, zodra ik ga ik je echt afkappen. Er komt zo een nee, overgang. om ja, tot die tijd vier, praat minuten. Ik gewoon door. Ja. vier minuten. Dat is zo goed. Vier minuten? Ja, je hebt nog even. Ja. Vrijdag, Vrijdag. Vrijdagavond. En dat is eigenlijk misschien dan toch wel. Mooi dat we hierop uitkomen, na bijna twee uur praten, Floris Visser... dat zowel voor de wetenschap als voor de kunstenaar... als voor de politicus misschien wel dit cruciaal is, moed. Ja, Willy Dekker zei het, he, de, dus een van mijn leermeesters... en voor mij echt een van de grote voorbeelden in, in, in opera Regieland... die zei ooit tegen een masterclass met zangers... Alles had met moed te doen. Hm. En dat is voor mij de kern. Alles heeft met die moed te maken. Courage. Anders... Wat, wat, wat is dat dan? Ben jij moedig? Nee, ik ben een absolute laughback. Alleen ik, ik zet mezelf oh, weer iedere keer voor die uitdagingen neer. En dan moet ik wel. En ik ben helemaal begonnen. En dan moet ik door. Daar komt-ie. Dus nu gaan we bouwen. Even alleen muziek. Werpt het hoofd in zijn nek met brede armgebaren. Neemt hij de rol in van de dirigent Carlos Kleiber. <lacht> ja, ja. En weet je dat, dat hij, dat hij mijn ge geboortejaar... dat hij in mijn geboortejaar het hier dezelfde symfonie heeft gedirigeerd... met het Concertgebouworkest. Dat is echt ja, ja. een van de... Ik, je kan het op YouTube kijken. Ik kan mensen ook aan, aanraden... ga Carlos Kleiber googelen op YouTube, YouTube ja. Beethoven 7 in 1983... met het Concert. Die man alleen al is een genot om naar te kijken. Ja. Het is zo mooi. Je bent zeker, er zijn heel veel dirigenten trouwens ook... die hem, een van de allergrootste, zo niet de allergrootste vinden. Um, ook enorme angst trouwens. Hè? Hij heel vaak ja, maand is, is depressief, volgens mij. Maand is depressief, maar ook echt angst. Dan verdween die. Hij verdween van de wereld, want hij durfde niet het podium op. En ja. soms dan ging maar, hij, maar als dan, dan, dan, dan, dan Maar dan gaat het daar ook weer over... dat je dus om het te doen waar we het nu over hebben, dingen maken, creëren, verhalen vertellen... dat je daar moed voor nodig hebt. Ja, alleen dat betekent dus dat je continu... Wat, team... wat is dat dan voor soort moed? Wat is dat dan? In mijn geval is dat letterlijk gewoon dat je... Het beste voor mij is op een gegeven moment om te zeggen... ja, dat gaan we doen. Dat is dan de ambitie. Dit, dit, ik wil dit maken. Maar... Zelfs, heel eerlijk gezegd, voor de repetitie met het kinderkoor afgelopen zondag... zat ik met de productieleider en mijn assistent in de auto. Ik zei, jongens, we keren om, we gaan weg. Ik zeg, ik moet bijna nou. kotsen van, van de zenuwen. Ik zeg, ik heb er helemaal geen zin in en ik kan het niet en ik weet het niet. En ze zei, maar je hebt alles voorbereid. Je weet op iedere maat wat je wil. Ja. Nee, nee, het klopt niet en het is niet goed en het gaat niet werken. En het, is, het, is allemaal, het is echt letterlijk alles ze zei ik. Ja, en het moment dat je dat eenmaal weer begint... en op een gegeven moment waren die kinderen mee... en die snapten het verhaal, en dat ging hartstikke goed. Alleen, en dan denk je achteraf, het is een soort euforie. Is het weer geweldig. En de volgende dag denk je van, nou, nou weet ik toch wel hoe het werkt. Nou kan ik het. Ik heb het vaak genoeg gedaan. En dan begint de hele ellende weer van ja. voren af aan. Dus het heeft iets ongelooflijk masochistisch. Dat was die intrede ja. afgelopen vrijdag ook. Ik bedoel, het, het, het, het, het, ik was... Ik was tot en met vijf uur s'middags, twee uur of al, drie uur voor aanvang... heb ik lopen schaven, nog een uur voor aanvang weer backstage lopen. Lopen doorlezen, oefenen, nog zinnen eruit. Toch dat woordje nog even omdraaien. Alsof het iets uitmaakt, want je improviseert de plekken toch weer wat anders. Maar, maar goed. Maar, weet, maar, maar Floris, het gaat over, dat kan ook gaan over... je perfectionisme dat in de weg zit. En... en ik heb het gevoel dat dat hij toch iets anders is, perfectionisme. Dat is gewoon heel lastig. Dat is he daar heb je gewoon alleen maar last van. Terwijl als je het hebt over die... die als als uh, Willy Dekker tegen je zegt... Um, alles had niet moed te doen... Dan heeft hij het over iets anders. Ja, en, maar dat, is, en letterlijk, is, uh, ja? dat was, is letterlijk omdat je als regisseur... Ik doe voor zangers de deur open dan zeg ik, en daar is de drempel. Dit is wat ik wil dat je doet, maar jij moet het doen. Als regisseur doe je nog iets anders. Je zit zelf de deur open en je zegt eigenlijk tegen jezelf... dit is de drempel. maar dan moet je er ook nog eens een keer zelf over stappen. Ja. En dat is dan... Het, dat wat je, waar je instapt is niet weten. Niet weten, en dat is dus inderdaad een blinde vlek toelaten en zeggen... en nu ga ik. Gewoon letterlijk dat ene been voor het andere zetten en doorlopen. En is er ooit een moment geweest dat door dat te doen... in dat niet weten te stappen... Dat je, daar, dat je daar ook. Dat, dat, het dan dus, dat je dan te platter valt. Dat je dan dus niks vindt. Want het gaat. We hebben het over creativiteit. je nee, ben, nee, bent zit over renken, sorry, over en, en we hebben het over de relatie ook. Nee, dus ik, ik heb nooit niets gevonden. Weliswaar dingen die ik achteraf gezien niet zo goed vond. of op dat moment niet gelukkig mee was. Maar dan, op het moment dat je het verkeerde vindt. dan ga je schakelen. en dan ga je datgene ja. zoeken wat je wel wil. Dus ook dat heeft zijn waarde. Want op een gegeven moment dat je linksaf gaat in een gang. en je denkt. Oh, geen deur, maar een muur, ga je rechtsaf in diezelfde gang. Maar waar het om gaat, is dat die deur opengaat en dat je gaat lopen. Ja, dat is de moed. Wat je dan vindt, dat is niet te voorspellen. Ik kan me honderd keer voorbereiden, maar als ik de verkeerde zanger... voor mijn neus heb die dat niet kan op een regierrepetitie... dan zal ik moeten schakelen. Of de zanger eruit moeten flikkeren. Maar dat vind ik heel ver gaan. Een ja. zanger ontslaan is het laatste wat ik wil, want dan maak je ook een mens kapot. De deur open doen en gaan lopen. Ja, dat, dat, dat, dat is moed. Mooi. En alles had niet moed zo toen, die onthouden we. Um, het is goed dat je hier was, dankjewel. Graag gedaan. We deden de deur open en dan mag je weer gaan. <lacht> <lacht> Blijf lopen, Floris de, um, half november, 14 november is de première van Carmen... in de aula van de, de TU in Delft. Er ja. zijn er nog meer voorstellingen. 16e worden ook de maquettes tentoongesteld van de studenten die je gaat lesgeven. Klopt. En 19 en 20 november zijn er nog voorstellingen. En 12 ja. oktober is dus het volgende openbare moment van het professorschap... waar ja. onder andere dus de film van ja. Carlos Sara vertoond gaat worden. Zo binnen, dat, dat roffelende voetenwerk. Achter. Oh, het is zo goed. Goed is dat. Ja, ja zo'n mooi film. Um. Dat was het, dankjewel. Veel succes. Dames en heren, dit was Casaluna voor vanavond. Wat ik ook heel erg vergeten ben te vertellen... ja, ik ga ook regelmatig de mist in... is u hoorde het hoorspel vanavond. Uh, boiling Frog, uh, voor het eerste aflevering. En dat is geschreven door Peter de Graaf. Nou, niet zo lang geleden had ik hier een gesprek met Peter de Graaf. Dat vindt u nog terug op de website van radio1.nl. En dat is uh, alleszins de moeite waard. Ook dat. Zometeen de EO... Die gaan door. Die staan in de startblokken. Morgen heeft Helco Span te gast een jonge hond van het Binnenhof, Rob Gozens. Ook dat is een arena. De politieke arena. We hebben het gehad over de wetenschappelijke arena. En de arena van Sevilla, Maar ook de politieke arena, het Binnenhof Rob Gozens. Het is Prinsjesdag. Hij is journalist, jong en talentvol. Ik wens u een goede nacht. Ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. NCRV